Start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Deze straatverkopers die deze week werden doodgeschoten. De Italiaanse schutter had racistische motieven. Hij verwonden nog drie andere zijn er gelezen en pleegde toen zelfmoord. Bovendien in Florence zijn ook protestdemonstraties in Milaan en andere Italiaanse steden. President Napolitano heeft de Italianen opgeroepen om alle vormen van tolerantie te bestrijden. De commissie Deetman, die onderzoek deed naar het misbruik binnen de katholieke kerk, is vandaag opgeheven. Vanmiddag was de laatste bijeenkomst van de onderzoekers in de jaarbeurs in Utrecht. Commissievoorzitter Deetman sprak met slachtoffers en familieleden en vertrouwenspersonen. Er waren 300 mensen op de bijeenkomst afgekomen. De FIFA eist dat de Zwitserse voetbalbond sancties oplegt aan de FC Sion voor het opstellen van niet speelgerechtigde voetballers. De Europese bond UEFA zette Sion daarom al uit de UEFA League. Sion stapte daarna naar het internationaal sporttribunaal, maar dat stelde de club in het ongelijk. Als de Zwitsers geen gehoor geven aan de eis van de FIFA, kan dat tot uitsluiting van alle Zwitserse clubs leiden. Ook uit de Champions League. De plek van het Zwitserse FC Basel zou dan worden ingenomen door Manchester United. Voor Ajax zou dat betekenen dat het een andere tegenstander krijgt dan Manchester United.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 Terug bij het uur alweer van de Euro Breakdown. Jaargang 21, aflevering 50. En vandaag 16 december van 2011. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat dat is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5. In de lijst 18 stijgers, 1 zittenblijver, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. James Morrison, Slave to the Music, David Gettyshire, Titanium en Pixelot, All About Tonight, verdwijnen deze week. Snelsteiger die is een ander van Katy Perry, The One That Got Away, gaat negen plaatsen omhoog. De snelste halen dat is Pitbull, samen met Mark Anthony, Rain Over Me, zakt er 9. En genoteerd, Broke Fraser, Something in the Water, en Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used To Know, beide alweer 15 weken in de lijst. Kijken we nog zien de geschiedenisboeken van 16 december, vinden we dan 1631 een grote uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. 1959 België belooft Belgisch Congo de onafhankelijkheid. Het Nederlands voetbalstel sluit de kwalificatie voor het EK-voetbal 1988 af met 3-0-7 op Griekenland op 16 december 1987. En in 1999 op 16 december door modderstromen in Venezuela komen duizenden mensen om het leven. Dat was de geschiedenis van 16 december. Gaan we terug naar vandaag. Gaan we terug naar de lijst van Europa. Komen we terecht op plek nummer 17. In de zesde week Jason de A fight for you. Vorige week nog op 19. Deze week twee plekken omhoog naar nummer 17. Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short Van Dam. It's gonna take the love that me away from you. There's that a men no more could do. Just like the Good in Africa. It's gonna take. in the blue this thing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 De snelste stijger met 7 plaatsen winst. En nu gaan er nog een schepje bovenop en gaat ze in één keer 9 plaatsen omhoog. Katy Perry, the one that got away, van 25 omhoog naar 16 in de derde week. En voor Jason of fight for you, 6 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 17. Met daar natuurlijk in die bekende sample van Toto. It's time for Africa. En blijft toch een van de weinige platen waar het er goed in gelukt is om dat mee te samplen. Dan verder omhoog, omhoog naar de hits de grote hits, zeg maar. Want een van die platen die we tegenkomen is Tycruise en Flowrider, de Hangover. En vijf week gaan ze omhoog van 20 naar 15. Whoa, too much for sure. to your ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, toppling, you want to what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire until the friend? Like all my homie tell we can all sip again. Get it in. and again, and again, leave after this. ...van deze week in handen van de Red Hot Chili Peppers... ...en de Money of Roses. Dan weer zeven weken in de lijst... ...en van 15 omhoog naar nummer 13. Daarvoor Fortuja Cruise Flow Rider en de Hangover. In de vijfde week ook nog eens vijf plaatsen omhoog. Deze week de nummer 20. In handen van Avicii Levels zakt in de zesde week van 18 naar 20. Coldplay Paradise zakt van 13 naar 19 in de dertiende week. En Flo Rida Good Feeling zakt ook één plekje deze keer. Van 17 naar 18 in de tiende week. Jason Rulo Fight For You. Zes week in de lijst gaat omhoog van 19 naar 17. Van 25 naar 16 in de derde week. Katy Perry The One That Got Away. Ontario Cruise Flo Rida. De hangover dus van 20 naar 15 in de vijfde week. Tidy and Lee, Keep Waiting, staan nu 11 weken in de lijst... ...gaan van 9 naar beneden en wel naar 14. En de Red Hot Chili Peppers, The Money of Roses... ...in de zevende week dus van 15 naar 13. Johna Bromfield, een Little Twist en een Fooling... ...in de week zakken zij ook van 10 naar 12. De nummer 11 van deze week... ...dat is het mooie liedje van Birdie en Skinny Love... Ze zakt wel ze doet dat van 8 naar 11. In de negende week dat zij in de lijst van Europa staat... Zometeen de nummer 8 Nickelback when we stand together Come on,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 Deze week gaan ze zes plaatsen omhoog. Nickelback, When We Stand Together, van 14 omhoog naar nummer 8. Het ritme van stand, voor, stand voor. C -C Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Hier is maar Die had wel moeten draaien, maar van na deze. Westkust weerbericht. We gaan natuurlijk eerst even kijken naar wat het weerbericht gaat doen. Maar vandaag overheerst de bewolking en vanmiddag trekt de regen wel weg. En vallen er nog wat kleine buitjes. Deze buien kunnen wel gepaard gaan met hagel. Wind die waait uit noord tot noordwesten, matig aan zeekrachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Vanavond en de komende nachten is het wisselend bewolkt en valt er regelmatig een bui. Deze buien kunnen ook weer gepaard gaan met hagel, onweer en zelfs smeltende sneeuw. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen dan schijnt geregeld de zon, maar met name in de ochtend kan er nog een winters getint buitje voorkomen. Wind die waait dan uit noordwesten, is hard aan zee. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het weer wisselend bewolkt. Komt het tot buien? Deze buien kunnen ook weer gepaard gaan met hagel, smeltende sneeuw en onweer. De temperatuur wordt een graad of twee. Zondag dan uh, overeerst ook maar weer de bewolking en valt er uh, flinke buien Deze buien kunnen ook weer gepaard gaan met hagel, smeltende sneeuw en onweer. Maar tussen de buien door is er ook wat ruimte voor de zon. Wind die waait uit het noordwesten overlandmatig en zekerachtig. Temperatuur zondag. Ik denk zo'n graadje of vijf, zo alles bij elkaar. Nou, we gaan verder met de lijst van Europa komen we aan bij de nummer zeven, Snow Patrol. This is everything you are. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Z, Z, F, Van Damme. So You can call it off, but it might be for the best. You can't walk away anyway, cause you've nowhere else to go. Is he worth all this? Is it a simple yes? Cause if you have to think, it's fucked. Before, and you've lost count of drinks and time And your friends keep calling Worried sick And there's strangers everywhere En New Age, 8 weken in de lijst van Europa. En hij halveert zijn plek. En dat is natuurlijk positief voor een hitlijst, want dan ga je in één keer van 12 naar nummer 6 en daarvoor snopert al. En de negen weken blijven die zitten op een nummertje 7. Gaan we gaan verder omhoog de top 5 in van de lijst. Vind je daar een plaat die er al 6 weken in staat? En ook zes platen omhoog gaat. Lana Del Rey en haar zingel Games.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 Colvin Harris na drie weken lang op één zakken, ze nu in één keer naar nummer vier toe. Twaalf weken in de lijst We Found Love. Zakken dus van één naar vier voor Lana Del Rey en haar videogames. Bijna vijf uur, bijna de nieuwe nummer 1 van Europa. Eerst voor jou Gavin de Groot. Hey. Acht weken lang staat hij nu in de lijst. Vorige week nog op 6. deze week al naar drie toe. En straks voor jou dus de ontknoping: welke twee platen zijn nou deze week de beste in Europa? Deze week gaan ze een plekje omhoog. In de zevende week doen ze dat trouwens. Cobra, Starship en Sabi. You make me feel. En voor Gavin DeGrawl en zijn single Sweeter. Acht weken in de lijst en die gaat van zes omhoog naar drie. Dan hebben we nog één plaat te gaan. En dat is de beste plaat van Europa deze week. in handen van Lady Gaga. You and I. It's been a long time since I came around. Processes. There were future power people from love to the loveless shining the light cause they wanted it seen Well there were cries of why for bad cries of why not can I reach out for you